Nieuws van 8 uur. Lotlewin met het NOS, de Europese Unie, flexibeler wordt. Volgens Duitse media leggen ze hun plan vandaag voor aan Italië, Nederland, Luxemburg en België. Dat zijn de vier medeoprichters van de EU. De Duitse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken vinden dat er meer ruimte moet zijn voor EU-landen die niet verder willen integreren in Europa. In de Amerikaanse staat West Virginia is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. 23 mensen kwamen daarbij om het leven. Door de zware regen zijn meer dan 100 huizen verwoest en zitten tienduizenden huizen en bedrijven zonder stroom. Het zijn de ergste overstromingen in West Virginia in 100 jaar. Paus Franciscus heeft bij een bezoek aan Armenië het woord genocide gebruikt. Hij heeft de onrust in het land van 100 jaar geleden alles eerder zo genoemd, maar waarschijnlijk leiden de opmerkingen opnieuw tot ophef. De term ligt gevoelig omdat Turkije ontkent dat er sprake was van een systematische massamoord. De Turkse regering heeft nog niet gereageerd op de uitspraak van de paus. In Phoenixwijken wonen meer gezinnen met jonge kinderen en mensen met een hoog inkomen dan in de rest van Nederland. Ook wonen er meer inwoners van niet-westerse afkomst, blijkt uit cijfers van het CBS. Phoenixwijken zijn de afgelopen 25 jaar gebouwd aan de rand van steden om de druk op de grote stad te verlichten. En de ANWB verwacht dit weekend grote drukte op de wegen vanwege een groot aantal evenementen. Rond Den Haag wordt het vandaag erg druk vanwege Veteranendag en morgen door bezoekers van Parkpop. Vandaag en morgen verwacht de verkeersdienst files op de wegen rond Assen vanwege de TT. En waarschijnlijk is er ook veel verkeer bij Ouddorp door het Nederlands kampioenschap wielrennen. En dan nog het weer. Vandaag klaart het in het westen af en toe op... en schijnt de zon geregeld. Het blijft zo goed als droog. In het oosten meer bewolking en een enkele bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Er zijn op dit moment geen meldingen. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Goedemorgen, leeft op de radio. Het is vijf minuten over 8. De dag na, wat een jesje man. Wat een gedoe allemaal. Zeg, niemand had het verwacht. Maar ja, het is toch gebeurd. Jawel. Engeland gaat uit de euro. Uit Europa. Ze gaan ermee stoppen. En ja, het is echt, sommige mensen zijn er heel erg blij mee. Sommigen zijn echt minder blij. Oh, I am overjoyed. We've got our country back. We've got our democracy back. Ja, nou goed, andere mensen hebben het idee: vooral de schotten zijn er een beetje, de balen er een beetje van dat, uh, dat, ja, dat ze eruit gaan. Die hebben zoiets, we moeten toch onafhankelijk worden. En dat, dat zouden ze ooit gaan doen, maar dat uh, is toen niet gelukt. Dat hebben ze toen weer laten zitten. Nu hebben ze, zo shit, hadden we toen maar doorgezet. Want wij willen nog wel in Europa blijven. Want dat was 62% was, geloof ik voor het blijven in Europa. Nou, het is uh, allemaal weer uh, alleen gebeurtenissen. En uh, Cameron moet natuurlijk nu uh, afscheid nemen. van: ja, ik vind het allemaal wel leuk. Maar jullie willen een ander, plat, ander pad gaan lopen dan ik. Dus uh, dan doen we het maar niet, hè? De people have hebben een heel clear beslissing om een ander pad te Precies, dan nemen we een ander weggetje. Nee, goed, je, je hebt leuke weggetjes <kijkt> daar in Engeland om te lopen. Ik, ik ben ook een paar keer op vakantie geweest. En het wordt nu ook een stuk interessant om die weggetjes weer te gaan lopen. Want het wordt goedkoper de vakanties. En in Engeland, hè? Ja, jonge, dat jonge, is wel. Goedemorgen, fijn dat u aanschuift. Ja, goedemorgen. Ja, uh, nog even bedankt voor vorige week. Vorige week was ik even niet. Toen was ik trouwens uh, ook een padje aan het lopen in uh, Rotterdam. In Rotterdam? Ja, dus, uh, Op de Euromas geslapen? Nee, ik ben er wel. Ik, mijn vrouw twijfelde even of ze van de Euromas wilde afzeilen. Oké. Okay. Ja, maar dat is helemaal volgeboekt. Nou, De hele maand geloof ik. Of de eerste oh. half jaar? Dus dat is echt helemaal volgeboekt. Dus jullie hebben wel geboekt zodat je binnenkort weer een keertje. Nee, nee ze is van. Uh, ik heb er nu zin in, maar als ik nu moet gaan boeken, dan ben ik twee weken van tevoren ontzettend zenuwachtig. Ja, laat maar dan. Dan doe ik het niet. Ah, nou, nou. Het moet nu gebeuren. Nee, dat kon niet. Ja, nee, dan houdt het op. Vette houdt business, het business, echt. Het business, wat het kostte. Het begon toen met Try Before You Die, volgens mij. Ja, is dat En sindsdien, denk ik. Hè? Katje Schuurman, die moest er toen af. Oké, okay, nou, ja. Echt... helemaal in, in de. In, in de Scared shitless? Of, uh... Ja, scatless. Shitless. ja Dat ja, vond ik dat uh, moet dat even in het Engels uh, te blijven allemaal. Ja, natuurlijk. Maar het ziet er heel knullig uit. Want ze hebben daar iets gecreëerd ge met een touwtje aan een reling. En dan ga je naar beneden en er staan er twee mannen. Onder staan die twee lijnen half op de oprit van de Euromast een beetje te begeleiden. En als je uitreken wat ze per uur verdienen... dan denk ik, dadelijk nou, dat kan allemaal wel een stukje professioneler Maar goed. Uh. Dat komt misschien nog wel. Nou, ik ik weet niet zou hoe lang ik het zou is. niet durven hoor. Zou jij het wel durven? Ik heb het ooit gedaan. Van de, uh, de Euromat of van nee, iets anders? Van iets anders. Ah. Dat was toen ook wel eng, want dat was van een hele hoge brug. En dan moet je over de rand heen. Kijk, als je gewoon langs een muur naar beneden gaat. Weet je bijvoorbeeld met, oh, ja. uh, met zo'n klimmuur. Zo dat je, je een beetje loopt. Ja, dat je een beetje mee beneden loopt. Maar nu moet je over een rand en dan moet je jezelf loslaten. En dan bungel je zo. Oh, Wat fuck, mannelijke kant ga ik op. En dan uh, nou, naar beneden sowieso. Maar ik bedoel, met je gezicht, weet je. Denk, dus, ja, ik ben niet zo sterk in, uh, met kermis ook, dus ik uh, vond het wel een belevenis. Mm. Zou het niet gauw nog een keer doen? Dat is zeker waar. Ah. Goed, toebak leeft op de radio. Tot en met 10 uur slap, hoer. En hier daar wat uh, leuke plaatjes. Gatte hij had ooit een hele grote hit. Dit is al een plaat die ervoor zat. Learn Gatte, give a little bit love in. got Day en Learn, la, learn a, a little loving. Ja, het is al aan elkaar geschreven dat ik er eigenlijk niks van kan uh, van bakken. Maar goed, het is een uh, plaatje voor die andere plaat. Ik was even aan het zoeken welke dat ook weer was, die is zo vaak gedraaid. Maar elk uur hoor je hem wel op een radiosaison voorbij komen dat ik hem ben vergeten. Ja, dat krijg je dan, hè. Ja, 10 minuten over 8. in Toepak Leeft op de radio. We hebben het allemaal nog even over de, ja, dat de, uh, Engeland uit de, de euro gaat. De, ja, is klaar. Ja, het is maf. 48% was er maar voor en 52% was er tegen. En vooral de ouderen, geloof ik, die het gewoon niet kunnen overzien. En die denken: van, ja, het heeft zo weinig opgeleverd. Laten we teruggaan naar voor de oorlog, weet je wel. Nee, of voor de... in de jaren 70 is het ooit begonnen, geloof ik. 75 jaar zijn ze ermee begonnen. En, uh, het heeft al lange aanloop nodig. Ja, het is natuurlijk een groot logorgaan ook, dat Europa. Maar blijven praten. En blijven praten. En Junker die heeft er nog niet opgegeven. Die zegt want we komen er wel uit. We gaan misschien wat dingen veranderen. En dan willen ze weer terugkomen. Ik moet het nog zien. Ja. ja, maar laten ze dan terugkomen. Dat is de vraag. Ja, dat is zeker de vraag. Wat? Zo ook weer weg is weg, hoor. Ja, uh, kom precies. op, Wat denk o, goed, je wel? Maar goed, de financiële wereld in Londen gaat het er ook wel op zijn fles nu. Op de fles. Ja, zeker. U, die stapt er weten. allemaal uit. Ik heb pas alleen nog... dat kan niet waar zijn met het boek van... Uh, la, la, la Arie Leijendijk. Ja, heb je gelezen? Jo ja, ik, ja, heb, ik heb hem thuis ook, ja. Ja, ik, uh, ja, je bent wel verbaasd hoe het allemaal zich afspeelt in de financiële wereld. Maar goed, als je in een kokonnetje zit en je moet hard werken... dan vergeet je even de buitenwereld. Dan werkt het zo. Goed, ik zie dat je alweer een aparte berichten hebt verzameld. Ja. ja. Zaterdagmorgen. Ja, er is gisteren een zeldzame roze sprinkhaan gespot okay. in Hoofddorp. En dat is, is wel leuk. Ik zag hem al op Facebook voorbij Is het voorbij de gay komen. zaterdag of niet vandaag? En dat niet, nee. dat niet. Maar hij is wel heel apart. Oké. Okay. En uh, de sprinkhaan werd eerst ontdekt toen haar dochter een slipper verloor. Van de dochter van een Suzanne Wiering. Een slipper of een slip? Een, een slipper... <laughs> Ze dacht eerst dat het een roze blaadje was... maar toen begon het te springen, al dus de moeder. En volgens de professor... Yeah. Uh, Marcel Dikke, hoogleraar entomologie... aan de Universiteit Wageningen... heeft de springkaan last van eritrisme. En eritrisme? Okay. Ja, ik denk dan naar Eritrea, daar wonen allemaal donkere mensen. Maar yeah. het is een afwijking die vergelijkbaar is met albinisme... maar dan de roze variant. Okay. En ondanks dat het om een zeldzame springkaan gaat... staat het niet vast dat er weinig van geboren worden. Waarschijnlijk vallen ze vaak... Op jonge leeftijd al tempo door een slechte schutkleur. Dus dan zien ze ze al. Uh, ja, en denken ze: hap, weg, slikken. Ja, <laughs> een soort albino onder vergeten. de sprinkhanen. Ja. Dat is het eigenlijk goed. Straks, ik vraag nog even: waar is onze jeugdafdeling? Heb je nog een heb je gekregen? Uh, nee, die is vandaag op vakantie. Oh, is op vakantie. In ja. welk land doet hij aan? Um, ik dacht iets van Frankrijk. Frankrijk? Ja, oké. Okay. Ik dacht dat wel. Okay. Nou, maar ik wist dat hij er niet zou zijn in ieder geval. Oké, okay, dan, dan weet ik het nu ook. Dus, ja, dus nou hoef je niet meer zo eenzaam te voelen dat uh, alleen ik er ben. Geen Hengstebal vandaag. Geen Hengstebal. nee. Nou goed, we wisten elkaar zo goed af. Uh, binnenkort ga ik wel weer een dagje weg denk ik, of zoiets. Ja, okay, zeker uh, weten. Even kijken, een plaatje op de radio. Die hebben we al gehad. Sorry hoor, ik zit nog in mijn stageperiode. Dus vandaar dat het niet altijd even vlot gaat. Memory, your lamplight is burning host. Recover the damage, bring it all. Stay! You. Yeah. in de zaterdagochtend. Ik denk dat het zo droog de muziek van Pieter Bjorn en, en John. Maar het is ook wel weer leuk. Je krijgt altijd een beetje glimlach van op je gezicht. Het, het greep het terug was. naar de jaren 70 toen het allemaal nog zo lekker naïef was. Dat alles mogelijk was. De wereld lag van je open. Lig een lach voor je open. Maar oh goed, alleen mogelijkheden. Ja, goed, dit was uh, Pieter Bjorn en John. En het heet uh, uh, You're Talking About? En daarvoor nog Yvette van uh, Volbi. Die hebben een nieuwe cd uit. Met allemaal oh, lekker boze mannenmuziek. Lekker volle stemgeluiden erin. Ik vind het altijd wel fijn. Goed, het uh, is Doebak leeft op de radio. En het schijnt vandaag heel druk te worden op de autowegen. Want er is van alles te doen, lees ik net. De ANWB waarschuwt namelijk. Er is uh, Down Rabbit Hole, is er. Is een uh, muziekfestival. Uh, dat is begonnen trouwens. Dat is gisteren begonnen en duurt dat met zondag. Er is wielrennenkampioenschap. Uh, Nederlandse kampioenschap wielrennen. Uh, en ook, uh, dat is in Ouddorp. En is natuurlijk ook nog de Veteranendag in Den Haag. Ja, dat is ook weer alle oude veteranen. Nou oh. ja, alle uh, mensen die gediend hebben natuurlijk. Die er nog over zijn. Die er nog dat zijn. toch wel, dat zijn we, wel, uh, dat we het in rolstoelen en... Uh, Komen, er is een, uh, ik zag vandaag een nieuwe gearriveerd in de club. Een 92 professor Bart Hoogestraat. En hij is 92 dus. Ja. Hij heeft in de Tweede Wereldoorlog heeft hij zeg maar ondergedoken gezeten. En uiteindelijk heeft hij bij die pon ponitionele actie... Hoe noem je dat ook weer? Pon in de, in de Politieke actie? Nee, ponitionele actie. Gracias. Uh, nee, goed. Dat was in Indonesië. Met Suharto. En dat, die wilden we steunen. Om alles daar weer een beetje rustig te krijgen. Maar dat liep toen helemaal uit de hand. Dus dat ging toen niet helemaal fijn. Daar heeft hij ook gestreden. Hij heeft ook uh, uh, Prins Bernard ontmoet. En nu mm. is hij dus, heeft hij zich dus ook aangemeld voor het Veteraan de Dag. En uh, komt hij dus ook. Of uh, hij is er al eigenlijk. Hij gaat misschien ook meelopen met de docht. En uiteindelijk zal uh, uh, hij Willem-Alexander nog even de hand drukken. Want hij heeft ook ooit de hand gedrukt van zijn uh, grootvader. Zijn grootvader. Ja. En niets over uh, Ries Bernhard. En niets anders dan goed. Doodmensch in de war. Ja, grote yeah. schurk noemen wij het. Maar goed, uh. voor die, dit soort mensen voor de veteranen heeft hij heel veel geregeld. Deze, deze Bart uh, Hoogstraten zegt nog... Ik kan me nog herinneren dat Bernard op bezoek kwam... bij de strijders in Indonesië. En toen hadden ze schurft op hun gezicht... En toen hadden ze als je, shit, ja, nou, ja die lakens zijn niet schoon. schoon. Dus uh, Prins Beres had er persoonlijk voor gezorgd dat ze allemaal schone lakens kregen. Ah. En toen verdween de schurft. Oh ja, ja, dat is ook zo. Dat is ook mooi, dat het ook zo geregeld kan worden. Dus daar schooi je natuurlijk altijd wel weer mee. Maar goed, we vergeten nog steeds de brief niet, hè? Goed. Huh. Rien, als op bie, de biechtbrief? Nee, de brief naar Richard Lort. Oh. Goed, is hij er nou wel of is hij niet? De brief. Goed, eh, nou, nog dat even. Is een grote vraag natuurlijk. ja. ja. ja. Ja, wat hebben we nog weer? Ja, lappentex schieten aan. mijn rechter voorbij. Nou ja, het grappige is: in, uh, op Ecomare op Tessel ligt sinds vandaag een bijzondere prehistorische bijl. Van Edelhertgewei tentoongesteld. De vijfjarige Duitse Lisa Denneman trof de zeldzame bijl onlangs aan op het strand van, van Tessel. En meldde zich bij Ecomare. En uh, de conservator die zag gelijk dat het een opmerkelijk object was. En hij heeft daarna gevraagd: van zou ze het willen geven aan het museum? Want het was echt een bijzondere archeologische fonds voor Nederland. En toen ze dat hoorden, gaf ze het meteen. En ze wilden niet eens wat we terug hebben. En als dank, dank. Uh, zijn ze gratis met zijn hele familie. mochten ze Ecomare in. Oké. Okay. Dus, uh, en het stukgewijs: uh, een prehistorisch tot 9000 jaar oud. Dat is best. Uh, ja. Dat is wel een grote mars moet ik zeggen. Ik wel zeg drie tot 9000 jaar. Ja ja, ja, ja, ja. hoe oud ben je? Nou, ja. ik zit tussen de 10 en 70 jaar ja. oud. Ben ik? Maar ja, weet je, daar krijg je zo'n heel verhaal erover. Het is onduidelijk waar die precies voor gebruikt wordt. Hij is niet geschikt yes, yes. om hout mee te kappen. of om hoe oud Je weet hoe oud is. Uh, hij is. Maar wel om zou... te kloppen. Ja. Ja, ik denk, nou, oké, okay, het zal okay. maar wel. helemaal. Het is gewoon een het kind het... geweest die heeft een gewei gepakt die heeft een paar keer mee op een boom getikt en wij kunnen er achterhalen. Ja, het is echt een, uh, een bijl geweest. Ja. tussen ja. de 3 en de 9000 jaar. Ja. ja, ja dus okay. Leuk, hè? Nou, Ik hoop leuk. toch wel dat dit altijd echt een beetje amateur zijn... hiermee bezig zijn. En dat er niet een professioneel team op wordt gezet... die dan echt vergaderingen hebben op... Uh op een vrijdagmiddag Europees niveau, met overuren maken. En dan we zeggen hij, nou, we weten het nog niet. We gaan volgende week gaan we er verder over praten, over deze bijl. En dan verdwijnt hij in de opslag. Hè? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Het is ja. even leuk, ze zijn weer verder in de ja, Het is reclame. even leuk om te praten, want ja, het is toch goed voor de geest... om te kijken wat zou het allemaal kunnen zijn met zo'n takje. Nou, nou, ik zo denk wel. dat je gewoon een, een, een, een psychic moet laten kijken... die dan, dan de, de geest van de, het hert en die alles ziet. Weet je wel, hoe het, wat ja. ermee gebeurd is. Precies. En het is allemaal, allemaal ontstaanig in de jaren 70... dat er nog geld wordt voor dit soort. Ja. Onzin. Maar goed, een bijl, misschien geen bijl. In hoe oud, geen idee. Maar wel interessant. Goed. Tiga en Sarah, een nieuwe single. u Turn. Ah, en Sarah, hebben een nieuwe singelatie. Die heet U-turn. Hier moet je keren. Ja, uh, alles gebeurt. Uh, wat ben je nou aan het doen? Nou, ik zie nu uh, dat iemand uh, gecheckt heeft dat iemand uh, uh, bier steelt uit de tuin. Uh, uh, ik uh, deel het even op onze pagina. Als je hem kent, bel eens even. Dan gaan we het er even uitgebreid over hebben. Vergeet de politie. Is niet meer nodig. Nee, we, het wordt het gewoon... we gooien het gelijk in de eten. Wordt via Facebook uh. wordt het gewoon opge opge opgelost. Dus dat echt, deze mensen hebben we gewoon niet meer nodig. Hij is al 80 keer gedeeld of zo. Deze die... man heeft uh, uh, bier gestolen uit een tuin vandaan. En welke tuin is dat? Uh, aan de gasthuisstraat. In Zandvoort. Ja. En het is al de zoveelste keer, zegt hij. Ja. En, uh, u, dus het was 23 juni gebeurd. Om half vijf. Het is nu de 25, dus het is op het bier. Het is gewoon op. Maar, ja, ja. Uh... En het bleek uiteindelijk gewoon de man des huizen te zijn... En, uh... De vrouw herkent haar eigen man niet, zou dat zo kunnen zijn? Of oh toch? nee, nee, dat is echt al iemand. Ga maar even rondrijden, vind je hem zo. loopt al een paar dagen door het dorp. Oké, okay. snondeus. Ja. Min, kukkel. Schaf uit. <laughs> Hoe flink je dat zegt, bier uit de tuin. Ja, bier moet je ook met je leven bewaren, ook moet je in de tuin zetten. Ben je gek geworden? Ja, het is al, kan uh, het toch wel koud zijn. Het nou, in zoveel. de tuin momenteel is het niet, uh, ja. Misschien uh, Zo, het nachts koud worden, maar overdag is het gewoon redelijk op temperatuur. Dus ik zou het echt in een de, in de koele kast zetten. Zeker. Ja. Ja, vind je die kasten die maken het te koel. Ja, nee, oh, is, ja, dat is wel ja. lekker, is dat hè? Oh, je haalt de warmte uit de kast, dat noem je dan een koelkast. Oh, is dat? dat? Ja, dat is het. Ik, ja, weet, ik snapte en, vroeger nooit hoe een koelkast werkt. Ik zeg maar, nee, je zegt van nee, die halen de warmte uit de kast net zolang tot het koel wordt. Hé? ja, een koelkast. Ja, wat grappig, zeg. Ja, nou, goed. Ja, en uh, vroeger heet het ijskast van deze de blokken ijs in. Ja, ik kan me nog herinneren bijvoorbeeld in uh, het verhaal dat in uh, uh, Alkmaar. Als er dan ijs op de sloten, uh, lagen, uh, in de sloten lag, dan uh, hadden ze dat eruit en deden ze in diepe kelders. En dan konden ze tot uh, bijna in de zomer hadden ze dan uh, materiaal om dingen te koelen. Ongelooflijk dat het zo lang koel cool blijft. Ja, he, dan. ja, cool hè. Echt vet man. Echt, ja, vet ja. cool man. Dus ja, oh, nou, over vet cool gesproken. Ja. Als je altijd twijfelt bij de ijsboer, het is natuurlijk echt weer voor, wat voor ijs je, je wil. No. En dan heb je altijd een beetje me zeggen van uh, nou, uh, ja, ik kan niet kiezen. Nou, uh. ja, die heeft nu gewoon een ijssmaak. En die heet, uh. En dat ik al voor... <lacht> <lacht> dus de, die man die had tegen een klant gegrapt van nou ja, ik ga wel een uh, smaak maken. Want uh, ik, uh, ik word er zo moe van. Nou ja, en... Uh, de smaak is dagelijks anders van het uh, uh, ijsje. Het allereerste ja? uh, ijsje was cheesecake Oreo. De meest recente is dus karamelkoekjes met chocola. En andere smaken zijn al dranksmaken zoals whisky, gaseuze, boswandeling of fruit. Maar ja, het is een actualiteiten smaak. Vorig jaar was er ook een bepaald type wijn een zomerhit. Uh, hit. En daar proberen ze daar een ijsje van te maken. Maar de uh, smaak is ontzettend populair bij vaste klanten. Want die, die, die hebben echt lijstjes om te onthouden wat ze voor anderen moeten bestellen. En dan staat die uh, er heel vaak tussen. Ja. ja, maar eh uh, is dus niet uh, stabiel, dat is toch ook elke keer wisselend. Ja, het is iedere keer anders, dus het is ook okay. ja, wel weer spannend. Ik zou gewoon zeggen, het is gewoon eh uh, ijsje is gewoon naturel. Doe eerst maar een klein ja, eerst, eerst een eh uh, ijsje en dan kan je later nog iets bijgooien. Oh ja, dat kan ook. Zo, dat zou kunnen, dat je ja. gewoon basis weet, Nu, krijg je, het is gewoon een spontaan eisje. Een, een, een, ja, de basis. Een, een, een verrassings is het gewoon, zeg maar. Maar het is maar. ook wel weer leuk als de verrassing is vanavond. Ja. De, dus, vandaag is je goed, oh nu is het paard. Ja. Verrassingen zijn altijd wel gekleed. Straks de Zandvoortse berichten ook in het radioprogramma. Wanneer het regent. En dat regent niet te vaak. En als het regent is het niet zo heel veel. Dat valt het best mee. <lacht> Bijzonder. Ja. Ik heb, ik heb het echt in mijn leven nog niet meegemaakt dat het echt, echt heel zwaar heeft gerekend. Afgelopen weekend zeker. Afgelopen week was het heel zwaar. Maandag. Maandag. Was maandag het echt was wat wat... enorm. Nou, niet alleen maandag. Ik geloof ook eh, verderop in het land heeft het gehageld. Dus echt ja. het einde van de wereld was nabij. Ja, dat was het zeker. En het was... Wel gelukt voor onze regio... Ja. dat zondag had je het houtfestival in Haarlemmerhout... waar ook bevrijdingspop normaal gegeven wordt. En het was prachtig weer. Het gras stond er mooi bij. Je kon heel blote voeten lopen en zo. En dan nou ja, de volgende dag wordt het hele terrein wordt gewoon bijna weggevaagd door die regen. Maar ik vind het wel heel leuk dat het gewoon uh, geslaagd is geweest. En ook voor ons hier op het strand ook. Want die hebben ook een prima dag gehad, volgens mij. Ja. En dan de maandag, ja, dat, dat, die blijf je dan maar binnen. Van nou, wat een pokken weer. Wat een pokken weer. Maar het, uh, ja, het was wel fijn. Ik vond het wel fijn dat het nou op zondag mooi weer was. En niet andersom. Nee, dat is zeker waar. Goed, uh, tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja. Zo, zo, zo, zo voor... Oké, okay, blijft een beetje hangen nog oh, een keer. Oké. Okay. Zandvoortse berichten. Oké, okay, het knopje even nakijken. Er gaat ook al wat jaartjes mee ook, hè. dan krijg je dat ook weer. Goed, de Zandvoortse berichten. Ja, gisterenmiddag uh, ben ik aanwezig geweest uh, om te beginnen bij de opening van de expositie Amsterdam Beach in het Zandvoortse Museum. Oh ja, ja. En uh, de rode draad van de expositie is eigenlijk wel dat uh, ja, Amsterdam, uh, dat ze uh, Amsterdammers naar Zandvoort willen krijgen. In ieder geval de toeristen die in Amsterdam zijn. Yeah. Ze werden kaartjes uitgedeeld uh, waar je dus ook kon zien voor de Amsterdamse toerist van hoe u makkelijk hier naar Zandvoort zou kunnen gaan. Gerard Kuipers heeft het geopend en aansluitend begon dus gewoon culinair Zandvoort. En ik moet zeggen, ik heb een hele leuke avond gehad. Want uh, het is voor de achtste keer nu dat culinair Zandvoort er is. Er staan dus allemaal steentjes met eten en alles. Het is de zevende uh, editie, plein. lees ik in de krant. Nou, zijn, nou in, in dit stukje staat voor de achtste keer. Oké, okay, grappig. Maar ja. Uh, ja, ik, heb, ik heb dus echt genoten van alle gerechten, als chocolade, koffie en dingetjes... En uh, ik heb dus uh, scharrekop gekocht. En daarmee uh, kan je dan betalen overal. Ja. En ja, prima. Dit jaar doen er 19 bedrijven mee. Waaronder 5 nieuwe deelnemers. Die zich op de Curie Neerstandsfort zullen presenteren. Het is gisteren om 5 uur begonnen. En het uh, duurt tot, met, uh, uh, kijken, hoor, tot zondag. Ja. Tot uh, half 10 gaan de. Keukens weer dicht. Ja, ik, inderdaad hoorde ik het ze gisteren zeggen. Ja? En het was, uh, dus gisteren begon het om vijf uur. Vandaag begint het om vier uur en zondag om drie uur. Dus ze gaan iedere keer een uurtje eerder open. Ja. En uh, want, ja, ze raken ook steeds meer gewend aan, uh, aan de drukte en dan zijn ze ingewerkt. En dan zijn ze helemaal ingewerkt en dan stopt het weer. Het advies is om zeg maar uh, de uur de, de dat ze niet open zijn, om niet te eten. Dan kan je het langer volhouden. Zeg maar doe, doe geen ontbijt en ja. schuif gewoon zeg maar om vijf uur of vier uur. Aan om meteen nou, het, het stouwen te beginnen. Nou, <laughs> zoveel verstaal je niet hoor, want dat loopt nee, inderdaad toch gewoon... Het zijn wel kleine hapjes, het ja. dat is echt voor de smaak even. Ja, nee, echt. het is wel erg gezellig. En het was gewoon zo druk op een gegeven moment gisteravond... dat je echt, uh, iedereen loopt glimlachend rond. Eigenlijk is de vrijdagavond een beetje de Zandvoortse happening. De meeste Zandvoorters gaan vrijdagavond. Oké. Okay. Om vast even te kijken en zo, maar ja, ja dus het, is het is gewoon weer heel gezellig. Er worden afspraken gelijk gemaakt voor de volgende dag. Oké. Okay. zullen we ja, morgen weer... Eén is één euro. Ja. En uh, hoe, hoe ligt de prijs, uh, kwaliteit en uh, kwantiteit? Nou ja, in en de ene is een wijn. Wij kijken natuurlijk naar de prijs van de wijn. Bij de ja. ene is die drie euro, bij de andere vijf. Maar dan krijg je dus een hele lekkere... Oh, oké, okay. dus dat, dat maar, merk je uh, wel meteen. Ja, dat en allemaal goed? heerlijke hapjes. Want ik had gisteren... Had ik, we hebben ook een kaasplankje toegenomen. En met een potje erbij. En je oh. hebt dus ook uh, diverse soorten. Biefstuk en zalmmoes heb ik gegeten. Dat is erg lekker. En, uh, Pizza, ook gewoon. vroeger had je wel pannenkoeken. Ik heb ze eigenlijk niet gezien deze keer. Pannenkoeken, nou goed. Ja. Ga erheen naar Pannenken het Curinai weekend. Ja. Deze was het, uh, het door het Verenigde Naties uitgeroepen... Wereld Yogadag. En ook in Zandvoors uh, hadden ze een activiteit uh, georganiseerd... met Yogi op het strand ter hoogte van het strandpaviljoen. Uh, tent 6 werd voor ruim 400 mensen levensgroot uh, uh, een gemaakt. En in dat teken gingen ze dan yoga beoefenen. En het was dan een slow flow, hadden ze het over. Ah. En ze, uh, ja, ze zijn er echt al bijna een jaar mee bezig geweest om dat te organiseren. Wat gaan we doen met yogadag? We gaan een peace teken maken. En er is ook een mooie foto van op de de kant uh, te zien... dat ze een peace teken staan. En dan, dat geeft dan een extra dimensie aan... De slow flow van de yoga die je dan doet. Dus uh, het was een aanradertje. En, uh, mocht je het gemist hebben, schrijf die in een agenda van volgend jaar. Want het is uh, wel Had een niet. Het is een gelijk weer ieder jaar beginnen. Ja. Waarom moet alles nou weer een traditie worden? Uh, nou, dan weten mensen waar ze ze naartoe zijn en beetje ja, maar... Naar Zandvoort, naar Amsterdam Bad komen ze dan. Amsterdam on Beach toch? Bad? Ja. Bad? Bad? Dat noemen ze nog altijd Amsterdam Bad. Oh. is wel, die tentoonstelling die nu over Amsterdam Bad gaat, daar hebben ze ook een peeskamertje ontwikkeld. En daar staat een ja. bedje in. Een, een spelenbedje, een wit spelenbedje. En dat witte bedje Dat ken ik. Ken je dat? Ja, dat ken ik Dat witte spelenbedje. Dat is bij mij gekocht, dat klopt. De afgelopen week kwam er iemand van Zandvoort naar mijn huis. Oh, en, en die had zoiets van: ik heb een wit spelenbedje nodig. Ik zei, nou, ik heb er eentje te koop. Kom maar op. Dus die kon van hem halen. En ik moet er nog even aan toevoegen. Ik kom straks nog even de, de, de, oh, uh, nog wat dingen uh, brengen. Want ik, hij is wat vergeten. Oh. Dus het is nog niet compleet. Dus ik ben benieuwd of hij het beetje wel in elkaar heeft gekregen. Ja, ja ik heb wel gezien uh, aan de andere... Er zitten twee uh, raampjes in die kamer. Ik, ja? ik ben er dus geweest. Ja? En uh, aan die andere kamer heb je zo'n raam dat je twee van die hondjes. hebt. was het altijd als de hondjes naar buiten keken, mag je binnenkomen. Als ze andersom keken, dan, dan, dan waren ze bezet of zo. Oké, okay, dan was het. Dames iets, van Lichte Zeden. Hadden ze iets in, uh, in de binnenkant moeten kijken, zeg maar. Ja, ja. Oké, irritant. Zie je twee van die hondjes, uh, hondjes naar me te kijken. Ja, daar moet je aan wennen. Ja, ja. Daar ja moet dat je, dat je dan anders, Maak ja. het maar snel af, dan kan je ja, weer naar buiten. Ga je weer naar buiten. Hatsikidee. Hatsikidee. Hatsikidee. de volgende de klant. Geen twee Goed. klaar wegwezen. Tot zover, de Zandvoortse klanten. Straks meer Zandvoortse muziek. Ik hoorde deze plaat voor het eerst. dag. oh, hij niet weer zo'n rapper. Zo'n irritante rapper die er Zo'n stemvervormer aan het zingen gaat. Maar dit, dit is helemaal geen rapper. Dit is back, namelijk. Wauw. Yeah, yeah, yeah. Right. Weer vage muziek. Soms is het echt hard met gitaren. Maar vaak is het een beetje zeurderig. Met de melodie. Oh, wauw heet het. Back. En je kent het ook allemaal nog van die klassieker. Deze. Het is dus echt de eerste hit die had. I'm a loser baby. Volgens mij is dat echt wel 23 jaar geleden of zoiets. Dus volgens mij 93 of zo had hij een hit met dit... Uh, deze plaat, Loser. En uh, verder uh, heeft hij een hele leuke versie gemaakt van Everybody's Got a Of nee, van uh, Everybody's Got a to Sometimes, van de Gorgies. En dat is in de film uh, te vinden, Internal Mind of Spotless Mind, uh, met uh, Jim Carrey. Dus uh, dat is echt een aanrader. Echt een heel mooi dramatisch plaatje geworden. Ik, uh, ik weet niet of ik nou dezelfde plaat in mijn hoofd heb met Everybody's Got a yeah, Sometimes. Ja, dat klopt. Dat is van de dialect. Gorgies. Heel relaxed, en daar heeft oh. hij een geheel andere versie wel gemaakt. Draai nog eens oh. een keer in hier het uh, radioprogramma op de zaterdagmorgen. Goed. wij nou, hadden het gisteren op het werk over een Marijk. En toen had ik gelijk dat liedje in mijn hoofd van uh, Peter Koelenwijn. Van Oh Marijk. En iemand kende die niet. Ik dacht, nou, laat hem je heel even horen. Ja? Uit 1963 of zo. En dan blijkt gewoon dat er ook een versie is van Herman Brood. Die heeft hem blijkbaar ook ja. gespeeld. Nou, okay. Wat grappig, hè? Wat grappig. Die ook al een tijdje er niet meer is. Nee, nee ja. dat is ook alweer een, een, een, een geruime tijd geleden dat die man van ons uh, ja, weggevallen is. is ja, het is, het is niet anders. Nee, dat gebeurt ja, in het leven. Ja. Maar goed, echt, we zaten in 1993 en ik maken zo zo'n stap naar 1963. Ja. Zo, hartstikke idee. Oh, ja. even, 30 jaar nog even terug. Goed, ja. zaterdagmorgen hier bij Toebalk kwart voor negen. De, de jeugdafdeling is er vandaag niet Is op vakantie naar Frankrijk, denken wij. Ja, er wordt nog gezocht. Niet door de politie, maar door ons gewoon. Laten ja, we nee, even, nou toch laat even uh, genieten van een vakantie. En wij hebben dus ook met z'n allen nu alweer de vakantie geboekt naar Engeland. Want die wordt nu natuurlijk spotgoedkoop. En oh, ja. de pomp was alweer 5 cent omlaag gegaan. Nou, als het daarbij blijft, is het niet echt heel interessant. Maar het schijnt toch verder in elkaar te kukelen. En de Schotland baat er wel van als ze steken. Want die waren bij 62 procent toch wel voor het blijven in Europa. Zeker weten. Ja, nou oh. goed. En nu hoor je alweer de net, nexit... Uh, dat zou Nederland moeten zijn. Die dat... next? Nee, Ja, precies. Nextet? Ja, next ja, net. Net. Van Nederland. Oh, wij willen er ook uit. Nee, wij willen er niet uit. 23 van de Nederlanders zegt... Nee hoor, we blijven erin. Nou, oh, rot of op. 23 maar. 23 oh. Ja, en 14 heeft geen mening. En uh, 21 procent. Ja, wij, wij zijn ja. een Wij zijn echt een heel klein landje. Dus op ja. zich is het voor ons alleen maar gunstig om er wel in te zitten. Ja, volgens mij is het ook gunstig om er gewoon in te blijven. Hoor. Maar hetgeen wel te zijn, dat las ik net wel ergens... Dat uh, hm. Duitsland hierdoor meer zeggenschap krijgt. Zeggen krijgt, hè? Ja. En, uh, ja, ja. Wat, wat vinden we daarvan? Ja, want heel wat landen luisteren altijd wel naar Engeland. Dus dat... Uh, ja, afwachten. Ik denk wel dat er uiteindelijk... Het mag, het mag wel wat, wat simpeler, Europa. Het is een log orgaan. En Juncker heeft ook gezegd... We gaan met de Britten nog even om de tafel. We gaan er wat van leren. We gaan het even re, uh, restylen, zeg maar. Want het is... Als we blijven, maar vergaderen ook. Dat gaat ook maar door, dat praten. Ja. ja. En ik bedoel, we leven in een maatschappij... dat... Het is nu, vroeger was het uh, top-down. En nu is het bottom-up. Bottom ja. wat? wat heb je de werkvloer nodig? Dus die hele grote organisaties. Die hebben bijna geen kans van slagen. Want het moeten allemaal de korte lijnen. Uh, kleinschaligheid is de, de, de overlevingskans. Dat hoor je steeds meer. Ja, het is ook uh, de dokter Herman Pleij. Die is ja. van de uh, hoogleraar. Uh, historische Nederlandse letterkunde. Die had ook echt zo van. van uh, dit is gewoon hardhandige lessen in stop, stomzinnigheid. Hè? Ja. Want het is gewoon. Uh, degene die het hard schreeuwt. En die krijgt op het laatste moment krijgt hij nog gelijk ook thuis niet weet wat het is. En die zegt ook onderaan ook zo van... Uh, ja, je belooft over de, je, de, de stemmers? Ja, hij zegt ook eigenlijk van ja... Weet je, uh, je moet een simpele jongen die niet gewend is ergens over na te denken... En niet laten beslissen over belangrijke ingewikkelde vraagstukken. Ja, dat ja. kunnen we van dit debakken leren. Ja, dus domme okay. mensen mogen niet stemmen. Nee, ja, daar komt het een beetje mee. Ja, ja, ja, maar die dat, lopen de, achter de hardste schreeuwen aan. Ja, maar dat, dat, dat wil wel zeggen dat de burger eigenlijk... dat, dat, dat het hogere doel allemaal een beetje zat is. Dat, en dat ja. het allemaal niet meer snapt. Weet je, het nee, moet duidelijker, het moet nee. transparanter. En die kan wel zeggen, van, nou, dat soort mensen heeft er helemaal geen verstand van. Die mogen gewoon ook niet stemmen. Dus maar een elite groepje die mag stemmen, die heeft er verstand van. En die weet wel wat het beste is voor het land. Nou, hallo, zeg. Hey, wij staan hier op met onze voeten in de klei. Wij gaan even roepen wat we nodig hebben. En we hebben jullie niet nodig pleur op. En die handel gaat even goed wel door. Want mensen weten elkaar toch wel weer te vinden, hoor. Ja, dat is Dan moeten we maar die wisselkoers... en weet ik veel allemaal. En trouwens, altijd nog steeds hetzelfde pond. Dus nou, hou op, zeg. Ja, dus dat probleem is er niet. Dat ze weer een eigen nee. muntsoort moeten bedenken. Nee, ik, ik, zouden ik, ik, wij dan een gulden weer nemen, zouden we het anders noemen. <lacht> ah, He, dat is ik ook weer... Ja. Ik kan, kan me... U was dat ook alweer, die minister van Financiën. Er gaat niks veranderen als we de euro krijgen. Echt, er gaat niks veranderen. Nee, zeg maar. Het wordt gewoon... Nu is het één, euro, één gulden en dan wordt het gewoon één euro is gewoon hetzelfde, toch? Ja, dat is ook zo. Alleen, je loon gaat wel gehalveerd worden. Oh, oh ja. Dat is hey. niet de bedoeling. En dat was toch niet de bedoeling? Nee, maar ja, goed, dat is een bijzaakje. Dat doe ik dan niet zoveel aan. Goed, Toepaklijft op de radio. Tijd voor muziek. Green Day. Het lijkt wel Weezer ook een beetje, dit hè? Het heeft iets van Weezer, een Body Holly, daar lijkt het een beetje op. Maar dit is Green Day, een American girl. Ja, een Amerikaans vrouwtje. Leuk hoor, ja. Afgelopen week is het uh, een beetje aan het volgen natuurlijk. De uh, Obama is natuurlijk uh, toch wel tegen wat strenge wapenwet in Amerika, de NRA. En dus, ik zat een beetje te lezen, denk ik. NRC, wat bestaat het? Hoe lang bestaat het alweer, weet je? En waarvan is het ook alweer opgericht? Nou, het is ontstaan in 1871. Uh, het is een Amerikaanse belangorganisatie die zich van de oorsprong inzetten... voor scherpschutterkunst, voor militairen... en momenteel meer bezig is voor de vuurwapenlobby... om gewoon wapens aan de man te brengen. En ze zijn ook tegen het extra moeilijk maken van een wapen te verkrijgen. Daar zijn ze gewoon helemaal tegen. Het is een ontzettend gigantische lobby waar echt heel veel miljoenen in omgaat... Om uh, mensen om te kopen, gewoon. Daar, daar gaat het een beetje om. En Obama heeft natuurlijk al gezegd... het moet gewoon veranderen. Want pas geleden was er ook... een gigantische uh, schietpartij ook weer. Dat je denkt, oh, maar de fuck, man. En dan van de randbille en een homoclub... die toen 49 mensen heeft neergeschoten. En uh, afgelopen week dan... de, de, de Republikeinen die... Um, wilden een schorsing uh, tegengaan. Die gingen met z'n allen op de grond zitten. Die hadden zoiets. We zijn er klaar mee. En uh, de Democraten... Nou, wat het waren de ware Democraten, die waren er tegen. En de Republikeinen, die hebben zoals, ja. We willen onze wapens behouden. Dus dat leek wel de goede kant op te gaan. En uiteindelijk toch door te kunnen drukken dat er iets mee gedaan wordt. Maar uiteindelijk zijn ze toch allemaal naar huis gegaan. Dus het, het is een langzaam proces in de bewustwording van... joh, je hoeft geen wapen thuis te hebben. Want echt, de helft van de Amerikanen heeft gewoon wel een wapen thuis. Hè? Dat is echt ongelooflijk ongelofelijk. Hoor. En dat allemaal uit de video van het Wilde Westen, weet je wel. Ja. Dat je gewoon je stukje land moest uh, verdedigen. En dan zie je ook een vrouw tijdens een lezing van Obama opstaan. Mooie jonge vrouw, midden 30, schat ik zo. En die denkt, nou, die gaat iets wijs zeggen. En die zegt nog even: Maar uh, uh, meneer Obama, u gaat het mij moeilijker maken om mezelf te kunnen verdedigen voor mijn kinderen. Denk ik, hè? Zegt dit een jonge vrouw? Die is dus voor wapenbezit? Terwijl, Blijkbaar. Ja, ah. dat is, maar die schijnt dus, dat soort mensen zouden dus allemaal betaald kunnen worden uit. De NRA, dus die, die worden waarschijnlijk gewoon betaald om daar in het publiek te gaan zitten. En om dus gewoon het tegen te, te, te, tegen te spreken. Het ja. gaat echt heel ver schijnen. Ik toch? denk gewoon dat, dat, uh, dat ze ook uh, meer wapens moeten maken met een teaser erin. Dat is veel beter. Met dus een dan taster. schiet je gewoon iemand en dan... Wauw, ja, dan maar maar het plat. geluid van een wap is natuurlijk ook heerlijk. Hè? Ja. Het voelt als vrijheid aan de kant. <lacht> Zo voelt het. Ja, dat voelt wel. Inderdaad, alsof je inderdaad even al je agressie eruit ja, kan gooien. Dat is wel al, zo. Ik heb even ruimte. Hier in Nederland heb je ook helemaal ruimte om je wapens je te, te gaan kunnen leegschieten. Je gelijk als je hem omhoog doet. En dit is ook zo fijn. Heerlijk. Dus als je dat gewoon doet op zo'n groot festival. Ja. En dan heb je gelijk zo'n heel... Hé, ik kan weer gewoon doorlopen. Ja, <laughs> heb je dat je echt denkt van... heb jij daar nou op je net? Nou, wacht maar even. Ik haal het wel even weg. Helemaal geen punt. Heerlijk. Heerlijk. Nou goed. Uh, ja, ik zie je, leven zonder afval moet je... Uh, moet je in het systeem gaan zitten. Ja, dat is weer een heel ander verhaal dan over de wapens. Maar het, is het schijnt dat 100, ja, ja. 100 Soetermeerse gezinnen... die hebben, zouden 100 dagen lang 100 zonder afval leven. En zijn ze erin geslaagd. Ja. Nou, ze hebben het niet precies uitgerekend... maar voor twee Soetermeerse huishoudens zit de periode nu op. En, nou ja, nul kilo restafval is heel moeilijk. Al dus me, Anneke Vollenbrecht, maar het hangt ook af een ander hoeveel je recycelt. In allerlei producten zitten allerlei onderdelen natuurlijk die bij de restafval ja. uh, belanden. En je blijft toch zitten met oude douchetrips uit de badkamer en zo. Maar meer dan een ons of drie restafval hield ze wekelijks niet over. Dus dat is eigenlijk wel heel netjes. Hoeveel Iets... rest? Drie? En een ons of drie. Oh, een ons of drie. O, ons of... O, oké, ja, dat, is ja, dat is echt veel. heel weinig. Dat is echt... Maar dat ja, ja. is inderdaad met die hele afvalscheiding, ja, dan wordt het echt wel stukken minder. Ja, ik geloof dat. Uh, was Zandvoort niet heel ver met het. Uh, uh, die hebben echt heel veel goed uh, ingezameld, gescheiden en zo. Ja, je, was... maar je kan ook. Het kan ook, maar ik, ik hoor ook gewoon van mensen in Haarlem die hebben wel eens over. Ja, nou hoor, dat, dat glas en zo, dat ga ik allemaal niet doen. Maar nee, nou, Ik doe het wel heel keurig. en Ook vanochtend, er staat hier buiten staat jo? dus een fles met een, een, een tas met uh, glas. ja En uh, ja hier vlak naast heb je die bakken. Nou, hup, uh, je bent, bent het kwijt. Ja, ja, het ruikt wel lekker op. Gewoon even de stad in en je zoekt even een bakje, prop het gewoon erin. Ja, maar mijn, ja. mijn, mijn groen of mijn grijs bak... Nou, er zit nog maar... Uh, uh, echt een klein bodempje, en ze kunnen die bakken wat mij betreft wel kleiner maken. Ja, het is voor mij altijd wel uh, een beetje opgeladen. Ik heb altijd meer afval dan mijn grijze bakken uh, aankan. Dus ik moet altijd iedere keer al s'nachts eruit. Echt waar? En dan ga ik storten. Wat heb je er dan allemaal? Doe jij, jij doet je plastic niet apart. Nee, we ja, hebben geen wel. aparte plastic bak. Nee, we hebben wel een groene nee, uh, bak. en heb blauwe wel plastic zakken en daar kan je het in doen. Dus dat ja. bij mij. Uh, ja. ja, ja, ja. Mijn graasje is nogal vol. Om nou weer zo'n een plastic zakken bij te hebben, ook dat is Ja, nou, Ik lastig. heb wel eigenlijk in mijn woonkamer zit dat ene randje, wat je kan dan dichtknopen. Ik zit even aan de verwarmingsknop. En de tegentijd die vol is, dan doe ik hem weg. Het ja, yep. is geen mooi gezicht in de keuken. Ik heb het nee. gewoon in de keuken. Oké. Okay. Maar oh, ja, toch, Het scheelt wel heel veel. Dat is wel waar. Oh, nee, wacht, wacht. Ik ben in de war. Ik zit er wel welk plaatje wil ik nou draaien? Deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Sorry hoor, ik ben even aan het klooien gewoon. Ik wilde volgens mij Anderson Pack draaien. Even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dat is deze plaat, man. Let eens even op. Ik heb me al eens eerder gewijd, Anderson Pack, met die vorige plaat. Wat was dat ook weer? Dit is opgenomen in een kerk, halleluja, zou je denken. Dat is niet zo, Nee, Calm down, heet de nieuwe zing van Anderson Pack. Echt funkie, dit man, echt. een beetje halve rap ook, maar toch kan ik het wel pruimen. Dit vind ik leuk. Anderson pack, dus komt uit uh, Californië, de United States of America. We hadden het over gun control. Nou, daar komt hij vandaan. En uh, verder had hij de vorige plaat die had hij bij heel veel gebruik wat Am I wrong? Ben ik fout? Nou, dat weet ik niet. Dat zijn jouw vragen. Dat weet ik <laughs> allemaal niet. En dit was dus uh, uh, de nieuwe zinger. Heet Come Down. You Drink All My Liquor. Leuk. You Drink All My Liquor. Ja. Ja, ja helemaal gek geworden. Uh, heb je wel een schaduwkop meegenomen? He? Dus ik jullie je in wieken namelijk in Zandvoort en dan heb je een schar op nodig om wel zeg maar, aan het partijtje oh, deel te kunnen dekomen. nemen. Ja, dat is wel Goed, dan gaan we een kort berichtje. Dan zijn we altijd, uh, ja. zijn al tijd voor negen uur uh, voor het nieuws. Er is alweer een vliegtuig geweest van de Verenigde Staten die een tussenlanding heeft gemaakt De ruzie tussen de passagier en de bemanning. Oké. Okay. En nadat de ruzie was uitgebroken, sloeg de piloot alarm en hij besloot tussen te landen. Op Toeksen, terwijl hij daar helemaal hij zou naar San Antonio zou gaan. Oh, dat kost echt klauw ja. met geld. Hè? Ja. En ja, de autoriteiten hebben slechts zelfs twee F-16 toestellen... van de luchtmacht uit laten rukken om het vliegtuig te begeleiden. Oké. Ah, wel cool. Ja, het is wel erg cool, maar ja. extra kosten, gaat, wat kosten. Ga, gaat de winst. Goed, we spreken straks in het tweede gedeelte radioprogramma... met overzicht wat er gebeurtenissen. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.